Kan het zijn, Little Remo, dat wij elkaar vroeger al hebben ontmoet? In een eerder leven, bedoel ik? Ja, nou, in gezwam over reïncarnatie heb ik echt geen zin, hoor. Deze troep is al meer dan ik aan kan. Ik bedoel een vroeger leven. Toen we nog geen van twee door de maatschappij waren buitengesloten. Wanneer zou dat dan in jouw geval geweest moeten zijn? Als jij in de buurt bent, Little Remo, krijg ik zo'n rottig vertrouwd gevoel. Ja, dat heb ik omgekeerd ook. Toch zijn we elkaar voor Corio nooit eerder tegengekomen. Daar verwed ik mijn kop om. Aan mijn kop valt niet veel meer te verwedden. Dat wederzijdse gevoel van vertrouwdheid heeft alleen met postuur te maken. We hebben de dwerg in elkaar herkend. Eindelijk iemand om op ooghoogte mee te praten. Dan spijt het me voor jou, Little Remo, dat ik je niet meer dan dat ene oog te bieden heb. Dat kijkt me aan voor twee. In het land der blinden ben jij nog altijd koning. Die Griek, daar zit een luchtje aan. In Noordelijk Europa, hè? daar zeggen ze dat iedereen ten zuiden van Parijs onder zijn neus vandaan stinkt. Knoflook. De païes-veteraan in mei zegt dat hij zijn werk heel behoorlijk doet voor een beginneling, maar hij hoort hier niet. Scott voelt dat aan het steken van brandwonden A2 en B3. rechter rechterkaak. Hij is te ontwikkeld. Dat bedoel ik, die Griek die weet te veel. Als een gestudeerd mens dit soort strontwerk gaat aanpakken... dan is er grondig iets... Ik doe me deugd om jullie ook achter mijn rug... met zoveel warmte over me te horen praten. Zo moet het zijn als je aanschuiven bij je eigen begrafenis. U staat achter onze rug. Rimo hier en ik zijn van mening... dat u een wel erg ontwikkelde indruk maakt voor een cipier. Ik weet niet of dat een compliment is hier in Corio. Als u gestudeerd heeft, hè? Aan welke universiteit was dat dan? Mij interesseert de wetenschap van voor de universiteiten. Misschien ben ik onvoldoende met mijn tijd meegegaan. Met permissie, hoe oud bent u dan? Zo oud als het ligt. We gaan hier toch niet als dames onder elkaar onze leeftijd verklappen. aan het werk. Gewoon nou een van me. En je gezicht? Komt het daar weer goed mee? transplantatie niet nodig, zegt Doc. Mijn kont blijft heel. Geen littekenweefsel. Laat ik er gewoon mijn baard weer staan. Had je er dan een? Little Remo, bij mijn baard vergeleken, is die van jou een seasickje. Waar ik eerst een machtige gezichtsbaring had, hangen nu de vellen en de korsten. Ik zie hier de mens. Helemaal weggeschoeid. Net als mijn hoofdhaar er stonden alleen nog wat plukken hier en daar. Alle verkoold. De zuster heeft ze weggekrapt. Eén haar in een kaarsvlam stinkt al als een oordeel. Als de baard van de profeet tot brandstapel wordt, Little Remo. dan knijpt de ter dood veroordeelde zijn neus tot toe dicht. Niet bang dat er nergens haar meer wil groeien. Wie zijn koninkrijk binnenin draagt verdient niet meer dan een doornenkroon. Ah. Ja, joh, anders sluit je, je toch gewoon aan bij de Arische broederschap. Die houden wel van de kale kop. Ik zag je met twee van hun kopstukken staan smoezen. Felicitatiegesprek. Luister goed, Little Remo. Scott hoort nergens bij. Scott vormt zijn eigen partij. Je sympathiseert met ze. Dat is geen lidmaatschap. Je zou best eens hun een volgende doel dit kunnen zijn. Ik waarschuw jou, Little Remo. Ik kan me bij ze aansluiten. Ik kan me door ze af laten maken. In Scott huist een witte ziel en in Scott huist een zwarte ziel. Geen gele. Ja, ook. En een rode. Maakt vier zielen. Het hele godvergeten spectrum. Mijn witte ziel brengt alle kleuren voort, al het licht. Mijn zwarte ziel slorpt al het licht en de kleur weer op. Scott is de zon en het zwarte gat. Een van ons wel iets zeggen, dan worden we meteen naar de cel gestuurd. Goed dan. Als jij, zoals je zegt, een politieke gevangene bent... sta je dan nog achter de idealen waarvoor je vastzit? Dacht jij, Little Remo, dat Scott Maddox door muren en sloten van zijn leer af te brengen was. Tralies zijn voor mij meer een bundel pijlen rond een strijdbeil. Niet meer en niet minder. Ah. Je houdt de fascistische idealen op na. Nee, Little Red. Ik bedoel dat Scott ook achter tralies over leven en dood regeert. Mijn Rome is niet de hoofdstad van Mussolini, maar die van de oude Romeinen. En opereerde je in je eentje of uh, waren er medestrijders? Alleen. Tenminste, voor zover ik boven mijn hand langer stond. Eenzame hoogte. Ik droeg de verantwoordelijkheid in mijn eentje, ja. Twijfels? Ben je ook als enige achter de tralies beland? Ze hebben ook de lagere echelons weten te vinden. Eh? Niemand meer daarbuiten om de fakkel verder te dragen? Scots aanhang groeit in vrijheid. Je houdt contact met je achterban? Ze lezen mijn geschriften. Het moet al oud spul zijn, hè? In de gevangenis gaat alles onder de rundgeblik van de censuur door. De verpleegsters in Vekervil hebben mijn pamfletten onder hun warme rokken de wereld ingebracht. Hoe kreeg je ze zover? Ja... De zustertjes vallen voor Scott. Ze hoeven zijn geschriften niet te lezen om te weten dat hij de waarheid schrijft. De gloed in zijn ogen zegt genoeg. Vertel me dan eens in het kort wat die leer van jou inhoudt. Mijn leerstellingen geuren naar verpleegkundig ondergoed, mild vrouwensweet, onreinheid, eens per maand. Nee, de, de inhoud, Scott. Er zijn waardige manieren om zelfmoord te plegen. Ik ga jouw ideeën echt niet uitventen. Jij komt binnenkort vrij, Little Remo. Mijn taak is het ervoor te zorgen dat aan mijn levenslang niet voortijdig een eind komt.